Duur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan binnenkort een afspraak maken voor een boosterprik. In de komende twee weken krijgt iedereen een uitnodiging op de mat... En dat is nodig, want de besmettingen lopen steeds sneller op, zegt zorgminister Kuipers. Als we kijken naar alle metingen die het RIVM doet, dan lijkt het erop dat op dit moment ongeveer tussen de 3 en de 4 procent van de volwassen Nederlanders nu geïnfecteerd is. We zien ook de uitval, het ziekteverzuim en de zorgen oplopen. Anderhalf miljoen Nederlanders hebben de nieuwe booster inmiddels gehaald. De meeste nieuwe huizen worden de komende jaren gebouwd in Zuid-Holland. De minste in Drenthe. Dat heeft woonminister De Jonge afgesproken met de provincies. De bedoeling is dat er tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen komen. Over een paar maanden wordt bekend waar die huizen precies moeten komen. Medewerkers van de opvanglocatie in Hogeveen... zijn gewelddadig tegen de asielzoekers die er verblijven. Dat zegt de inspectie. Die kwam deze zomer een paar keer onaangekondigd langs... nadat er signalen over het geweld waren binnengekomen... Ook zijn er camerabeelden waarop te zien is dat er geschopt en geslagen wordt. In de opvang in Hogeveen verblijven zo'n 50 asielzoekers die eerder voor overlast hebben gezorgd. En de Britse band Queen heeft vandaag een nummer uitgebracht waarin de overleden frontman Freddie Mercury te horen is. En dat klinkt zo. In the end, in the end, you have to face it all. Zit Alone heet de track. Het is het eerste nieuwe nummer in acht jaar tijd van de band... en met de stem van Mercury dus... die in 1991 overleed aan de gevolgen van AIDS. Krijg je nog het weer? Het is nog steeds nat... al droogt het straks op steeds meer plekken op. Morgen opnieuw een druilerig dagje en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een hele drukke avondspit. Er staan lange files die ook vrij veel vertraging veroorzaken... In veel gevallen heb je zo'n kwartier op onthoud, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Op de A4 heb je 20 minuten tijdverlies van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer... En dan staat het nog vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het langzaam bij knooppunt Amstel. Daar is een ongeluk gebeurd, de weg is intussen wel weer vrij, maar je hebt daar nog zo'n 25 minuten op onthoud.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 Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Koffie strook al. Jimi Hendrix met All Along the Watchtower origineel was natuurlijk van uh, ene Bob Dylan die er toch uh, heel wat uh, mee uh, wist te vergaren. Want ja, als uh, Jimi Hendrix er uh, daaraan uh, zat, dan weet je het wel. dat was een typisch andere uitvoering. Welkom bij deze Zandwoord draait door live en de muziek Kim Wild met A View From a Bridge. Achter deze Bonnen Nicky schuilt Samuel Prins. En hij was afkloppen zaterdag te zien bij de popronde in Haarlem. Gewoon uit Nederland. En uh, Blinded by Runaway. Een van de eerste singles die hij uitbracht. Daarvoor hoorde je Kim Wild met View from a bitch. Als we dan toch weer eventjes terug de tijd ingaan. Although you were surrounded by beauty unbounded Your glances enchanted for me And though I tried to hide it I found myself looking to see So then you took your chances You made your advances For touch took my breath away But when you said hello With old-fashioned meetings just update te draaien. Maar goed, het waren er drie in ieder geval die ik achter elkaar heb gedraaid. Susie Quattro. Daarachter de Beatles met Don't Let Me Down in deze van Sky met Call Me. Bracht de tijd op, nou wat zal het zijn, vier minuten voor half zeven. Uh, we gaan op uh, naar uh, de hoofdlijnen van het nieuws. Ik zou zeggen, skip die hele handel. Het is net alsof je vroeger zo'n cd-spelertje hebt. en Daar zaten dan twee van die pijltjes op. En dan kon je het altijd een beetje doorspoelen als mijn nummer niet uh, helemaal aanstond. Dat heb ik dan meestal. Maar goed, uh, ik uh, ga er niet over. Uh, dat zijn andere zaken die in de wereld uh, gelden. Maar goed, uh, uh, deze uh, gaan we doen tot aan het uh, nieuws. Tot aan die hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Met een James Bond film. En dat was de eerste met Timothy Dalton als James Bond. The Living Daylights van AHA. Hey, Your hopes are way too high Lippings in blue En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Prinses Amalia woont niet meer in Amsterdam en kan eigenlijk niet naar buiten. Dat hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima gezegd tijdens hun staatsbezoek aan Zweden. De veiligheidsmaatregelen rondom Amalia zijn opgeschroefd omdat ze zou voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zegt dat het Russische leger zal worden vernietigd als Rusland kernwapens inzet tegen Oekraïne. Hij zei dat het Westen niet zal terugslaan met kernwapens. Iedereen tussen de 40 en 60 jaar mag vanaf volgende week een afspraak maken om een herhaalprik tegen corona te krijgen. De week daarna is iedereen tussen de 12 en 40 jaar aan de beurt. Het weer bewolkt in het oosten af en toe regen. Morgen grijs en druilerig bij maximaal 16 graden the <laughs> Bye. Van die dagen dat je dan toch zegt: Er moet toch gewoon een, een nummer van de police in uh, zitten. De message in the Bottle. daarvoor uh, niet wat lange uitvoering van Alison Moyet's Elle All Cried Out. Ja, Elf, zo heette de, een van de albums die zij heeft uitgebracht. En Alison Moyet was uh, ooit een van de twee van Yazoo, die andere was uh, Vince Clarke, die uh, uh, droog later nog op, op in Erasure. Um, door met uh, de wat rustige muziek. Wel van een uh, hele bekende dame. Ik geloof dat ze de grootverdiener is in uh, de popmuziek in de wereld. Dan heb ik het over Madonna met The Power of Goodbye. Follow. kijken op die, uh, op die klok... en die zeggen... volgens mij is het uh, nog lang geen tien uur. Nee, dat is het toch zeker niet. Want uh, een tijdje lang... heb ik uh, met dit uh, nummer wel eens afgesloten... bij Alternative FM. Het uh, nummer van Francis Alban Black. Oftewel... Frank Bond uit Volendam. En dat is gewoon een Nederlander. Maybe I've Been Lying was het nummer wat je net hebt kunnen horen. Daarvoor hoorde je Madonna met The Power of Goodbye. We hebben er nog wel een paar. Zo, bijvoorbeeld deze van Kate Bush. I hear him before I go to sleep. And focus on the day that's been. op uh, langzaam naar het uh, programma Ontwarnet FFM wat hierachter uh, zit ze 7 en 10 uh, tussen 7 en 8 uh, zit er nogal heel veel muziek in uh, wat uh, betreft wat uit het systeem komt en daarna komt Sam Sexton samen met uh, Bas Kors en die gaan uh, live een aantal nummers uh, laten horen dat uh, vanaf 8 uur dus uh, dat is het live gedeelte en dat kun je dan volgen op YouTube. Maar ook bijvoorbeeld op de tv. Want dan hebben we een soort van visual radio. En we sluiten af met een uh, nummer wat ik ook uh, veelvuldig al uh, draai hier uh, in dit uur. En dat is uh, van een IJslands gezelschap. En ze heet daar Arstidier. Dat betekent seizoenen. En dat nummer dat heet Later On. En straks, zoals gezegd, verder met in TVVM. will come later on. Just have to wait. It's never too late. Uncertainty lingering on. All out of love. Not sure the thing anymore. Moments ago, I thought we would know. But now we must wait until dawn. The need to know. The need to know. The